Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De extra veiligheidsmaatregelen op Schiphol zijn volgens informatie van de NOS... zonder meer genomen naar aanleiding van de recente aanslagen op de luchthavens Zavatem en Istanbul. Er zou rekening gehouden worden met een scenario waarbij, net als in Istanbul... een klein kaliber vuurwapen wordt gebruikt. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding wil niet reageren op de NOS-berichtgeving. Sinds dit weekend leidt een signaal van terreurdreiging tot extra waakzaamheid bij de luchthaven. Vandaag werd bekend dat de extra veiligheidsmaatregelen de komende tijd van kracht blijven. In Zaandam is een jongetje van drie verdronken. Zijn lichaam werd aan het begin van de avond gevonden in de Zuidervaart. De peuter werd sinds het eind van de middag vermist. Er werd een burgernetmelding verstuurd... waarin mensen werd gevraagd naar het jongetje uit te kijken. En in Venendaal zijn volgens de politie twee jonge jongens in een sloot beland. Eentje is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De andere jongen maakt het naar omstandigheden redelijk. Over de identiteit van die twee jongens is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen zwangere vrouwen om het zuidoosten van de staat Florida voorlopig te mijden, omdat muggen daar het Zika-virus kunnen verspreiden. In het gebied zijn in totaal 14 mensen besmet geraakt met het Zika-virus. Afgelopen vrijdag werden de eerste besmettingen door muggen in Florida bekend, maar daarvoor waren er al gevallen van Amerikanen die het Zika-virus hadden opgelopen door onveilige seks. In de ziekenhuis in Zwitserland is de Roemeense koningin Anne overleden. Ze was getrouwd met Michel, die van 1940 tot de communistische machtsovername in 1947 de laatste koning van Roemenië was. Anne was een Franse prinses uit het huis Bourbon Parma. Ze was een nicht van Karel Hugo van Bourbon Parma, de gewezen echtgenoot van de Nederlandse prinses Irene. Anne is 92 jaar geworden. Het weer, het regent vannacht en het koelt af naar 14 graden. Morgen is bewolkt en vooral in de ochtend is er opnieuw kans op regen. Later op de dag wordt het droog, maar de zon laat zich nauwelijks zien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NHJournaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANBB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Cinema. Ja, een hele goede avond altijd samen. Twee uur van ZFM Cinema. Mijn naam is Auko B en we gaan filmmuziek draaien. En vooral muziek die wat uh, ja, meer symfonisch is natuurlijk. Hoewel, het eerste nummer, daar kan ik dat niet van zeggen. We beginnen altijd met een mooi hitje. En, en, en het is zo leuk deze keer om te beginnen met een... Uh, een Amerikaanse band uh, die, van, die de naam heeft Scott Bradley Postmodern Jukebox. Die heeft allerlei filmpjes op internet staan die miljoenen keren bekeken zijn. En ik vond het wel leuk om daar een nummertje uit te kiezen wat uh, van uh, Lady Gaga is. Uh, Bad Romance. En dat is Scott Bradley's jukebox. Postmodern jukebox. <kriek>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 Postmodern ju uh, Jukebox. Ja, grappige muziek. Allerlei popnummers die je op een speciale manier uh, speelt. Jazzy, Ragtime. Nou, uh, gewoon heel leuk. En zijn filmpjes zijn de moeite waard. Zijn ook al miljoenen keren bekeken. Zijn allemaal op uh, YouTube. Dus ik zou zeggen, eens kijk eens naar Scott Bradley Postmodern Jukebox. Ja, volgende week beginnen de Olympische Spelen. Dus ik dacht, een mooie gelegenheid om een paar Olympische films... Uh, nog eens een keer de vuur te laten passeren... En dan begin ik met The Chariots of Fire, een Britse sportfilm uit 1981 met scenario van Colin Welland en geregisseerd door Hugh Hudson. De film is gebaseerd op een echt gebeurd verhaal van de Britse atleten die zich voorbereiden op de Olympische Spelen van 1924. Titelmuziek, Chariots of Fire. Het begint in 1919, wanneer Harold Abrams gaat studeren aan de Universiteit van Cambridge. Hij wordt er echter niet warm onthaald door het antisemitische personeel. Hij wordt echter wel toegelaten tot de Gilbert Silver Club, waar hij de eerste persoon is die de Trinity Great Court Run voltooit. Abrams blijkt al snel talent te hebben voor hardlopen en wint meerdere wedstrijden op een rij. Nou, daar gaat de film over, oh, hardlopen, dus atleten. En het gaat ook over een. een, een, een even kijken over een andere jongen, een schot. Eric Liddell. En ja, die komt tot de conclusie dat hij op zondag niet mag hardlopen. En uh, de, de, dat is natuurlijk heel spijtig. Uh, mooie film. En als je die film uh, als je die ziet... dan weet je ook ongetwijfeld weer wanneer die, die mooie beelden... van die mannen met die witte pakken aan die langs het strand lopen te hollen. En, en daar die prachtige muziek van Ventialis onder 'Cherries of Fire. En een beeld dat mij ook altijd bijblijft... is van, die, dat, uh, er was een jongen uit een beter milieu bij. Lord Andrew Lindsay... Uh, gespeeld door Nigel Hevers. Die dan als hordenloper oefent. En dan heeft hij op de horden glazen champagne staan. En als hij ze niet opgooit. Dan drinkt hij ze op natuurlijk. Prachtig film. Uh, daar zit nog, ik, nou, ik doe nog één muziekje eruit. Even kijken of ik die zo gauw vinden kan. Ik heb even moeite om te vinden. Ik, ik ben hem aan het zoeken. Nee, ik, ik zie hem niet zo gauw meer. Ik ga naar een ander film, Munich. De muziek gecomponeerd door John Williams, Munchen 1972. de film Munich-Munchen uh, is een film van Steven Spielberg... met onder andere Eric Banner, Daniel Craig, Geoffrey Rush en Mathieu Kasavich. Na de moord op de Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München... krijgt een team Mossad-agenda onder leiding van Afnar... de opdracht om de daders en opdrachtgevers op te sporen en te vermoorden. Een lastig opdracht, vooral omdat de agenten zich ermee moeten verzoenen... dat ze uiteindelijk net zoveel dood te verderven als hun doelwitten. Een van de beste serieuze films van Spielberg. Hij kiest partij. Niet tegen de Palestijnen of de Israëli's. maar tegen de vicieuze cirkel van wraaknemingen. Een prima, prima film ook. Zeker de moeite waard om te kijken. Ik zal er nog een nummer uit draaien: uh... Afner's team. door de bekende John Williams. Een film van Spielberg. Uit 2006 is hij uitgekomen. Mooie mooi film. Ja, natuurlijk een bijzondere gebeurtenis. En Ik had beloofd nog een stukje uit uh, Chariots of Fire te draaien. En dat is dit nummer, Jeruzalem. Daar zit namelijk die zin in van Chariots of Fire. Het luidt niet ideaal, maar toch een imponerend nummer... uit de film Chariots of Fire, Jeruzalem. De 21e eeuw is pas 16 jaar oud... maar heeft al een nodige sportevenement gekend... waarvan het gastland omstreden was. China en Brazilië waren niet de meest humane landen... om de Olympische Spelen te laten organiseren. En hun schimmig imago heeft voetbalbond FIFA er niet van weerhouden... de aankomende twee edities van het WK te laten plaatsvinden in Rusland en Qatar... ...sportevenementen in een gastland dat het niet zo nauw neemt... ...met de mensenrechten roepen vaak weerstand op. Doorgaans resulteerde in publieke discussie... ...waarin regelmatig het woord boycott valt. Wie meet dat dat een recent verschijnsel is, komt het uit. In 1936 was het immers Nazi-Duitsland... ...dat de Olympische Zomerspelen mocht organiseren. De oorlog en de holocaust waren op dat moment nog ver weg... ...maar Adolf Hitler en zijn beleid waren desondanks... ...niet bepaald populair in andere landen. En dan heb ik het natuurlijk over de film Race... Het verhaal van de Jesse Owens, de atleet. Moet hij nou wel of niet naar de Spelen in Berlijn gaan? Want uh, Hitler gebruikte natuurlijk die Spelen om propaganda te, uh, ja, vorm te geven. Uh, de, heel bekend is natuurlijk Leni Riefenstahl Die mooie films maakte, maar wel propagandafilms. Uit de film Race, muziek van Rachel Portman. Enkele nummers. Race. Three World Records. Film Race, draait nog in een enkele bioscopen. Dus uh, zeker de moeite waard om te kijken. Zeker zo in aanloop naar de Olympische Spelen. Uh, het laatste nummertje uit deze film: Let the Games begin. Games begin. Nou, dat zal volgende week wel klinken natuurlijk, wanneer de Olympische Spelen gaan beginnen. Uh, The Shipping News. Dat is een film die vanavond op televisie is. Dat doe ik de titels van, gewoon omdat het zo'n mooi nummer is. Van Christopher Young. The Shipping News. Shipping News, Christopher Young, hele mooie soundtrack, is deze avond op de televisie. Ver? Ik heb nog twee hele mooie soundtracks klaarstaan. De soundtrack uit The Royal Affair van Gabriel Yarad, met samen met Cheryl Ovor, The Secret of the Pets, Prachtige en Falling Down, er zijn nog drie hele mooie. Ik begin met The de, de, de, de Royal Affair, Carolyn's Theme. Deze fraaie muziek komt uit de film A Royal Affair. De film is aanstaande vrijdag 5 augustus om tien over half elf op televisie. En de, met in de hoofdrol Mats Mikkelsen. Het is een kostuumdrama vol boordevol intrige's En uh, ja, het gaat over de verlichte Duitse arts Strucce. Gespeeld door Mikkelsen die aan het eind van de 18e eeuw... als lijfarts van de psychisch gestoorde Deense koning Christiaan VII... opklimt tot minister en feitelijk leider van het land... Maar als zij naar verre met de jonge koningin aan het licht komt, wordt dat al snel weer rechtgezet. Dus een um, bijzondere film, mooie muziek van Gabriel Yaret. En Nog één nummertje, Adagio. Adagio. over de muziek van Royal Affair. Een prachtige film en ook een bijzonder mooie soundtrack. Maar de soundtrack die eigenlijk de laatste weken op mij de meeste indruk gemaakt heeft, is de film The Secret Life of Pets met de muziek van Alexandre Desplat. En daar ga ik nog een paar nummers uitdraaien. Het is zo'n fantastische soundtrack. Eigenlijk alle nummers. Meet the Pets. Klanken, en het is, dit nummer is ook een geweldig mooi nummer: de, de telenovela Squirrels. Ja, dit is nog een tamelijk lange track, dus die ga ik niet helemaal draaien. Ik vind het leuk om nog wat andere dingen te laten horen van deze bijzondere soundtrack. The Secret Life Pets, uh, Fetch Me a Stick is ook een aardig nummer. En het nummer Good Morning Max is meer een jazznummer. CFM Cinema. Uh, de laatste van deze super soundtrack zou ik bijna zeggen. En dat is Travelling Bossa. Een beetje Burt soundje. De soundtracks van de, de laatste tijd. The Secret Life of Pets, componist Alexandre Despla. En dan gaan we nog naar een film die af aankomende woensdag 3 augustus op de rol staat. Falling Down heet de film. Eerst wat muziek eruit. West L.A. Ja, die vrolijke muziek van uh, Secret Life of Pets is dit natuurlijk een hele andere koek. De film Falling Down, een film van Joel Schumacher. Met in de hoofdrol Michael Douglas en Robert Duvall en Barbara Hershey. Op een snikheten dag in Los Angeles zit William Foster zich in de file onderweg naar zijn werk op te vervreden. Het verkeer zit muurvast. Hij laat zijn auto achter en gaat de voet verder de stad in. Onderweg wordt zijn woede verder gevoed. Als hij bij een eententje geen ontbijt krijgt, omdat het nu eenmaal lunchtijd is, barst de bom. Een fascinerende vertelling, eh, waarin we langzaam maar zeker ontdekken... waarom William zo boos is, waarom agent Pendergast hem moet stoppen. Eén van de betere films van Schumacher. Omdat het zo mooi is, nog één nummertje uit deze prachtige film. Uh, Venice...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 is natuurlijk de muziek uit Dans la Maison van Philippe Rombie. Dat is eigenlijk ook de tune, eindtune van het programma, maar ik zie dat we nog iets tijd over hebben, dus ik doe er gewoon nog een stukje van. Générique de vin. Je hebt geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Alco B en we hebben filmmuziek gedraaid. Een paar films en de Olympische Spelen, Chariots of Fire, Munich en uh, Race. Popfilms, eerst huur, veel popmuziek. Tweede uur uh, ja, van alles wat eigenlijk. Films van de televisie nieuw. Met als, uh, ja, waar ik het meest van gedraaid op The Secret Live op PES, omdat dat gewoon zo'n mooie zaantrek is. Ik wens je een hele goede week toe. En tot volgende week, dezelfde tijd, en dezelfde zender, CFM. En voor zo direct als je erbij toe gaat, slaap lekker. Droom mooi. Sweet dreams, zou ik bijna zeggen. En morgen gezond weer op. Oh, morgen is het weer minder. Dus uh, wie weet kan je wel een filmpje kijken. See you next week.